Sabbat shalom, welkom op het ongezuurde brodenfeest, dag 7, op 26 april 2019. We willen starten met welkom en mededelingen, daarna gaan we zingen Sabbat shalom. We gaan staan om het schema te zingen en de tien woorden aan te horen. Daarna spreken we een gebed voor de dienst uit. We lezen Matthäus 28 van vers 1 tot 15, waarna we starten met de lofprijzing. Als eerste lied 371, Heer, u gaf in mij uw vreugdeolie. Dan gevolgd door het lied 80, ik zal opgaan naar uw huis. En 47, omdat hij leeft. Voor de kinderen zingen we het liedje De steen is weg, gevolgd door Hij is de rots. En wij gaan verder met de aanbiddingsliederen. 4,96, Kadosh, 5,65, Le Ma'an, Sion, gevolgd door 3,62, als inleiding op het gebed, Baruch, Habah, Beshem, Adonai. Daarna bidden we gezamenlijk en ik start, en als ik het amen gezegd heb, kan iedereen aanvullen met zijn of haar gebed. En het amen is dan het teken voor een volgende om verder te gaan. De prediking wordt verzorgd door André Duizer. Na de prediking is de gelegenheid om u offergave te geven. Dat kan in het kistje wat klaar staat. Dat kan ook overgemaakt worden op een rekeningnummer wat beschreven staat. Dan zingen we 3.44. De Heer bouwt aan Jeruzalem. De zegenbede wordt uitgesproken. Waarna we het slotlied zingen. 172. Heer, ik verheug me in u. Waarna we de dienst willen afsluiten. En als daar voldoende animo voor is... ...kunnen we nog de Masiach dansen als afsluiting van het feest. En u en jij wordt van harte uitgenodigd om samen met ons de lunch te gebruiken na de dienst. Ik wens u een gezegende dienst. Ongezuurde broden, dag 7. We hebben de voorkeer, ging het over dag 1. Even stilgestaan bij dus de indeling van die hele lange dag, de 14e Abib... Dus is voor alles en nog wat gebeurt, Heel die rechtszaak van Yeshua. En dat hij op valse gronden eigenlijk is beschuldigd en veroordeeld. Ja, het is heel slecht te lezen hè, dit. Nou dat heeft dus geresulteerd die rechtszaak. Zoals iedereen weet dat hij dus is gekruisigd. En op een gegeven moment overleden. En door Jozef van Arimathea van het kruis afgehaald en in het graf gelegd. En dat was een rotsgraf wat hij... ...aangeschaft had, waar nog nooit iemand in gelegen had. Ja, wij zijn daar geweest, denken wij, in Jeruzalem, de graftuin. En dan gaat het verhaal in Lucas verder, Lucas 24... ...en op de eerste dag van de week gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf... ...en brachten de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden. En sommigen gingen met hen mee, dus met een heel clubje vrouwen... ...gingen ze onderweg naar het graf om te doen wat ze daarvoor niet konden doen... Namelijk, ze wilden hem balsemen. Het was een goed gebruik, om dus iemand die lief had, om die te balsemen. En dat hadden ze graag gedaan voordat hij dus begraven werd. Maar dat kon niet, want alles in handen was van de Romeinen. En de tijd om te balsemen was er niet meer, want de Sabbat brak aan. De grote Sabbat van het ongezuurde brodenfeest. En dus moesten ze wachten tot na de Sabbat. En dat was dan de normale Sabbat. Omdat daar dus nog een dag tussen zat, waarin ze, die ze nodig hadden om alles te bereiden. Want ze hadden helemaal niks, want het was onverwachts wat er gebeurde. Dus ze hadden die dag nodig om de specerijen te kopen, het klaar te maken. En toen was het weer Sabbat en na de Sabbat zijn ze dus naar het graf gegaan. Nou, hier dan een plaatje, van dat je ziet dat ze onderweg zijn. Ze hebben dan kruikjes in de hand en ze gaan dus naar het graf. Ze wilden heel vroeg in de morgen zijn geweest. Dat de zon net begon op te komen. Ze wilden zo snel mogelijk daar zijn. En onderweg zaten ze al te praten met elkaar. Van ja, er lag natuurlijk een hele grote steen. Lag daarvoor, voor dat graf. En dat zie je dan ook in Markers 16 vers 1 tot 4 staat. En toen de Sabbat voorbij gegaan was. Hadden Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus. En Salome specerijen gekocht. Om hem te gaan zalven. En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen ze bij het graf toen de zon opging. En ze zeiden tegen elkaar, wie zal van ons de steen van de ingang wegrollen van het graf? Want het was echt een hele grote, dus straks ook zien echt een hele grote steen. En toen ze opkeken, zagen zij tot een grote verbazing dat de steen al weggerold was. Want hij was echt heel groot. Ik heb daar een foto van. Kijk dit. En het was echt heel erg groot. Dat is niet zomaar een. Uh, maar er zat dus ook een groot. Hier zo, van de voorkant. Er loopt een hele groot waar je dus die steen in kan wegrollen. Maar je hebt echt wel een paar man nodig om die steen weg te rollen. Want je moet ook uitkijken. Er ligt wel een klein beetje schuin. Maar je moet ook uitkijken dat hij niet naar voren komt. Dus je moet echt met een paar man zijn om dat verstandig weg te rollen. Dus ze komen daar en tot hun grote verbazing is die steen weg. En ze vonden de steen afgewenteld van het graf. Nou, hier is dan de graftuin, zoals dat heet. Hier heb je dan die goot ook weer, waar die steen in rolde. En hier had dus die steen gelegen. En nu is die steen weg, die is weggerold. Verdwenen. En ze schrikken verschrikkelijk. Want hoe kan dat nou? Ze waren erbij geweest toen die daar neergelegd werd. En tot een grote schrik is die steen weg. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Met het geliefde lichaam van hun meester. Wie heeft zo ontzettend erg geweest om zeg maar, het graf te beroven. Want zoiets moet door hun gedachten gegaan zijn. Er is wat gebeurd. Ze hebben hem weggehaald. Ze hebben het graf geschonden. Ze gaan naar binnen, maar ze vonden het lichaam van de Heer Jezus niet. Dat kon het niet. Dat wisten ze niet. Want hij was opgewekt. Maar er gebeurt wat anders. Terwijl ze daarover in twijfel waren, zie twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. Twee engelen. Hier een plaatje ervan. Zat één engel, zat afgebeeld. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die engelen tegen hen: Waarom zoekt u de levende bij de doden? Nou, dat moet als een bom ingeslagen zijn. Want daar hebben ze totaal niet bij stilgestaan. Natuurlijk hadden ze wel gehoord wat je schoen gezegd had, maar ze hadden er helemaal niks van begrepen. Ze hadden niet begrepen dat hij bedoelde van ik ga sterven en daarna na drie dagen en drie nachten zal ik weer opstaan. Dat, ja, dat, wat, dat landde niet. Ja, hij had zelf mensen opgewekt, maar dat was hij zelf bij. Toen hij dus overleden was, was eigenlijk alle hoop weg. Maar ja, wie zou dat dan moeten doen dan? Onmogelijk. Hij is hier niet, zeggen ze, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. Dus ze roepen in herinnering wat Yeshua verteld had toen ze nog in Galilea waren. De zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. Dus hij had het helemaal voorzegd. Precies wat er zou gebeuren was helemaal verteld. En ze hebben het niet opgeslagen. Ze hebben het niet echt begrepen. Ze snapten niet wat er aan de hand was. En toen herinneren ze zich zijn woorden. Ineens komt het naar boven. Dat is waar. Ja, dat klopt. Dat heeft hij verteld. Dat heeft hij verteld. Hebben ze toen echt begrepen wat er nou echt gebeurd was? Ik denk het niet. Ze hebben dan... Die woorden zijn weer teruggekomen in hun gedachten. Dat is waar. Dat heeft hij verteld. Maar echte... Ja, de werkelijke betekenis ervan, hebben ze niet begrepen, denk ik, op dat moment. Dat is pas later gekomen. Maar Maria Magdalena stond huidend bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf. In Mark staat er, wat ze kon heeft ze gedaan, ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd met het oog op mijn begrafenis. Over die Maria gaat het dus, over Maria Magdalena. En ze zag twee engelen in witte kleding zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde Van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. Dus zij wist waar ze Jezus neergelegd hadden, was ze zelf bij geweest. En ze ziet, als ze dat graf binnengaat en dan gaat kijken. Ziet ze een engel aan het hoofdeinde en aan het voeteinde. ziet ze die zitten. Nou, dat doet heel erg denken aan dit plaatje, hè? Aan de. Verzoendeksel. Waar dus die twee Gerubim op zaten. En ik denk dat dat niet voor niks was. Dat het zo gemaakt moest worden. Want die overeenkomst is wel heel erg groot. Hè? Dus ik denk ook dat dit was het, het verzoendeksel. Hè, waar dus de schuld van het volk verzoend werd voor God. En Yeshua werd daar ook neergelegd als verzoening voor het volk van God. En er zaten twee engelen. één aan het hoofd en één aan het eind, Om dus te zorgen dat hij. ...opgewekt werd. En die zeiden tegen haar vrouw, waarom huilt u? En ze zei tegen hen, omdat ze mijn heren weggenomen hebben. Dus ze hadden net gehoord wat er gebeurd was. Het wordt in herinnering geroepen, maar ze snappen niet wat er gebeurd is. Ze hebben nog steeds het idee van, nee, het lichaam is weggeroofd. Ze hebben het weggehaald en we weten niet waar het gebracht is. Ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. Moet nagaan, hè. er zitten de twee engelen... En zelfs die engelen zorgen er niet voor dat ze denkt, hij is opgewekt. Dat, is zo ja, dat snap je eigenlijk niet. Hè? Denk je, dat moet toch zo'n impact hebben. Als je ziet dat er dus twee engelen zitten. In blinkende kleding heeft ze nog nooit gezien, denk ik. En toch blijft ze in dat verdriet hangen. Want ze hebben hem weggehaald. Ze hebben hem gestolen. Ze hebben hem ergens neergelegd. En ik weet niet waar. Toen ze dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan. Maar... Ze herkende hem niet. Ze wist niet dat het Jezus was. Onvoorstelbaar, hè, zou je zeggen. Maar ik denk dat ze. Ten eerste was hij dus veranderd. Hij had een ander lichaam. En omdat je zo in je verdriet vastzit. kun je ook niet begrijpen. dat je ineens een levende Jezus ziet. Dat past niet in jouw verhaal. Dat kan helemaal niet. Je kijkt naar zijn graf. Zijn lichaam is weg. En ze hebben gezegd dat hij opgewekt is. Maar ja, daar snapt ze helemaal niks van. Ze ziet hem. Maar het komt niet in haar gedachte van. ja, dat is hem. Nee, dat is iemand anders. Ik snap je. Jezus was overleden. En dan zie je dat ze dus helemaal in het aardse zit. En dat hadden wij ook gehad, denk ik. Het was natuurlijk nog nooit voorgekomen. Ja, ze hadden bij Jezus geweest toen hij mensen opwekte. Lazarus, hè? was natuurlijk een, iets wat, wat een gigantische impact had. Zo groot dat ook de overpriesters wilden dat Lazarus gedood werd. Maar omdat Yeshua weg was, ja, was degene die wonderen deed was ook weg. Dus er was geen hoop meer. Er was gewoon geen hoop meer. En ze ziet hem wel. Maar ze realiseert ze niet dat het Jezus is. En Jezus zegt tegen haar. Vrouw waarom huilt u? En dat is eigenlijk te zot voor woorden zou je zeggen. Hè? Iemand die dus zo in rouw is omdat zijn geliefde verloren is. Die bij het graf huilt. En dat er dan gevraagd wordt van waarom huil je in vrede staan? Waarom huil je? Nee, dat zou, het zou vreselijk zijn. Als je bij het graf komt van een geliefde. En iemand zegt tegen jou. Waarom maak je mis waar Waarom zit je nou tot te huilen? Doen ze raar. Natuurlijk huilen ze. Maar van hem gezien was het een hele normale vraag. Het was al verteld. Dat hij opgewekt was. Maar zij hoort het niet. Ze begrijpt het niet. En dan zegt hij, wie zoekt u? Geweldig hè? Dat hij dat vraagt. Maar wie zoekt u eigenlijk? En zij denkt dat het de tuinman was. En ze zegt tegen hem. Meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar hem gelegd heb. Dan zal ik hem weghalen. Een zwakke vrouw. Die denkt dat ze het lichaam van zo'n man weg kan dragen. Maar dat was de tuinman niet. En dat blijkt als hij één woord zegt. Hij spreekt aan bij haar naam. Hij zegt Maria. En op dat moment dat zal hij gegarandeerd op een speciale manier uitgesproken hebben. Maar op dat moment realiseert ze zich. Ze draait zich om en ze zegt tegen hem Rabuni. Dat betekent meester. Maar het is eigenlijk nog een, het is een, een hogere trap als meester. Begreep ik. Het is een hele speciale uitdrukking. Ja, het is een hele speciale, een hele intieme uitdrukking. Dus ineens heeft ze door, ineens snapt ze wat er gebeurd is. En dat geeft zo'n ontzettend ontzag. Ze had al heel veel ontzag voor Yeshua. Maar dan is het eigenlijk, ja, dat is ongekend. Dat is echt ongekend. En Jezus zei tegen haar: houd mij niet vast. En dat is een beetje vreemd, want eigenlijk zou hier moeten staan: raak mij niet aan. Want dat staat er eigenlijk. Hier staat touch, raak mij niet aan. Want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader naar mijn God en uw God. Maar waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat het mijns inziens te maken heeft met het beweegoffer. Hij moest nog naar de vader, naar het heiligdom, wat niet met handen gemaakt is, staat er, om daar eigenlijk het bewijs te leveren dat hij de eerste, de eersteling was, die opgewekt was. En dat was nog niet gebeurd. S'avonds wel. S'avonds komt hij dus bij de discipelen. En dan zegt hij raak mij aan. Dan dwingt hij ze eigenlijk om hem, om hem aan te raken. Omdat ze overtuigd worden dat hij het is. Maar nu zegt hij je mag me niet aanraken. Ik moet eerst nog naar mijn vader. Ik moet rein zijn als ik het beweegoffer breng. In de tempel die niet met handen gemaakt is. Nou hier zie je dan een plaatje. He, van Dat hij dat tegenhoudt. Het is wel een afschaduwing van wat die mensen zich in hun hoofd gehaald hebben. van hoe dat eruit moet gezien hebben. op dat moment. En je ziet dan hier zeg maar die Engels staan. met dat rotsgraf. Het is ook altijd heel frappant dat ze uitgaan van een blanke Jezus. Dat het echt een blanke met blauwe ogen. Dus het is echt een Westerling. Terwijl hij waarschijnlijk toch wat donkerder was. en er echt als een Oosterling uit heeft gezien. Maar dat paste niet in het Westerse denkbeeld. wat wij van hem hebben. Dus is hij bijna altijd afgebeeld als een, uh, ja, als, echt als een blanke westeling. En toen ze teruggekeerd waren van het graf, berichten de vrouwen dit alles aan de elf discipelen en aan alle anderen. Dus iedereen die daar aanwezig was. Dus je moet je voorstellen, de discipelen die zitten daar dus bij elkaar met een hele hoop anderen. En vertellen hun wat ze meegemaakt hebben. Ze hebben Yeshua ontmoet. Hij leeft. Hij is opgewekt. Ze zijn er vol van, denk ik. He, dus ze zullen misschien ook wel wat door elkaar gepraat hebben. De een wilde ja, het vertellen, de ander ook. He, dat zal best even een... En wat gebeurt er dan? Ik wordt even verteld wie het waren. Maria Magdalena, Johanna, Maria, de moeder van Jacobus. En de anderen die bij hem waren. Die dit tegen de apostelen zeiden. Het dus ze zijn echt met een hele club vrouwen. Die als bewijs, zeg maar. Omdat ze dus een, met behoorlijk wat getuigen zijn. Komen vertellen aan de discipelen en aan alle anderen die erbij zijn... wat er gebeurd is en wat ze meegemaakt hebben. En de discipelen reageerden heel kort af. Dus klespad, krul. kan helemaal niet. Vrouwen, ga weg. Dat geloven jullie niet. Nou, er moet echt een klap in hun gezicht zijn geweest. Ze hebben Yeshua ontmoet. Ze hebben hem in levende lijven, ze hebben met hem gesproken. Hij geeft opdracht, vertellen terwijl mijn discipelen... en zegt dat ze naar Galilea moeten gaan. Want daar zullen ze mij zien... En ze komen daar zo en het wordt afgedaan als kletspraat. Jullie kletsen, maar wat uit je nek joh. We geloven het gewoon niet. bestaat niet. Ja, dat is verschrikkelijk. Dat moet zo'n... Die vrouwen moeten wel zo ontzettend teleurgesteld zijn. Ook in die mannen. Van joh, waarom geloven jullie mij nou niet? Waarom geloven jullie dat nou niet? We hebben het echt meegemaakt. We zitten niet te kletsen. Hij is opgewekt. Hij leeft. Maar het land niet. Maar Petrus wordt toch wel nieuwsgierig. Dus die staat op en hier staat dat hij ging, maar hij ging samen met Johannes, staat er. Dus de tweeën gaan ze, nou zoals Petrus is, hij snelt naar het graf, staat er. Maar hoe dichter hij bij het graf komt, hoe langzamer Petrus gaat lopen en Johannes haalt hem in. En Johannes is het eerste die bij het graf is. Maar goed, Petrus die gaat ook naar binnen en hij kijkt en hij ziet de linnen doeken liggen waar Yeshua gewold was. En die liggen daar ja, zonder iets erin, alleen die doeken liggen er, voor de rest niks. En hij ging weg en verwonderde zich over wat er gebeurd was. Johannes zegt in zijn evangelie dat hij zag en geloofde. Er staat niet bij wat hij geloofde. Je zou denken dat hij wel geloofde dat hij opgewekt was. Dus dat hij dus de vrouwen geloofde op dat moment. Maar dat staat er niet helemaal bij. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien ongeveer 12 kilometer van Jeruzalem verwijderd was. En de naam van dat dorpje was Emmaus. Nou, dat is een forse wandeling. Het is twee uur lopen. Ze flink doorlopen. En terwijl ze aan het lopen zijn, zijn ze aan het praten over alles wat er gebeurd is. En waar ze vol van zijn. Hier zie je ze lopen dan op de weg. En ze spraken met elkaar over de dingen die gebeurd waren. En het gebeurde terwijl ze met elkaar spreken, dat ineens er een derde persoon bijloopt. loopt. Zomaar vanuit het niets. Hè? Ze zelf zullen gedacht hebben van hij loopt wat harder als onzin is. Het sluit zich aan hè, van achter. Ik denk dat Yeshua gewoon ineens erbij stond. En dat ze hem niet in de gaten hadden van, hé, hey, waar komt hij nou vandaan? Hij was er ineens. En hij loopt mee en hij hoort hen zo praten. En hij zegt, wat is er aan de hand? Waar hebben jullie het over? Nou, hier zit dan de derde persoon ineens erbij. Hè? Maar hun ogen werden gesloten, gauw staat er dat ze hem niet herkenden. Dus ook hetzelfde als wat met die vrouwen gebeurt. Ze zien hem, maar ze zien hem toch niet. Ze herkennen hem niet. Het komt niet in hun hoofd op. En het gekke is, ze hadden wel gehoord wat de vrouwen verteld hadden. Dat zien we dan even later. Meshur zei tegen hen. Wat zijn dit voor gesprekken die u lopend met elkaar voert. En waarom ziet u er zo bedroefd uit. Dus dat viel echt op. Ze waren echt behoorlijk aangeslagen. En zo lopen ze dus naar dat dorp. En ze zijn diep in gesprek. En aan het rouwen. Hè? Ze hebben echt. En er wordt eentje wordt een beetje boos. Kliopas. Okay, die zegt: Ben jij de enige vreemdeling in of zo? Dat je niet weet wat er gebeurd is? Hoe komt dat nou joh? Ik de hele stad is vol met deze verhalen. Iedereen rouwt en snapt niet wat er gebeurd is. Hoe kan het nou dat jij dat niet weet? Wat is er nou voor raar iets? Dat jij aan ons vraagt van waarom zijn jullie bedroefd? Je weet toch wat er gebeurd is? En dan gaat hij nog verder. Dan zegt hij, welke dan? Alsof hij echt helemaal nergens van af weet. Ik vind, ja, ik vind het geweldig, want je krijgt, zo krijg je wel de echte reacties van mensen los. Want hij barst echt los. En hij gaat echt zeggen, ja, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarene. Die profeet was, was. Machtig in werken en woorden van God en heel het volk. En dan gaat hij nog verder. En de overpriesters, hoe de overpriesters en de leiders hem overgeleverd hebben. Om hem ter dood te veroordelen. En hem gekruisigd hebben. Maar dat moet toch iedereen weten. Die in Jeruzalem of omstreken is geweest. Dat heeft een impact gehad. Van ja, dat is ongekend. Dat moet je weten. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Dus je ziet eigenlijk de frustratie die hij uitspreekt. Van ja, we hadden al onze hoop op hem gevestigd. En het is niet waar geworden. Sterker nog, het is vandaag al de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Dus er is gewoon, ja, onze hoop is weg. Wij hadden gehoopt dat hij het zou zijn die ons zou verlossen. Die heel Israël zou verlossen. En moest kijken wat er gebeurd is. Hij is gewoon gekruisigd. Hij is overgegeven aan de Romeinen. En die hebben hem gekruisigd en vermoord. Maar enkele vrouwen uit ons midden, die hebben vanmorgen ineens zijn ze bij het graf geweest. En die hebben ons verbaasd doen staan omdat ze met een verhaal kwamen. Dat hij is opgewekt en dat hij leeft. Nou ja, we kunnen er niet over uit. En toen ze zijn lichaam niet vonden in het graf kwamen ze zeggen dat ze een verschijning van engelen gezien hadden die zei dat hij leeft hoe kan dat nou hoe kan dat nou en daar zijn ze overal aan het praten van we snappen er niks van het kan toch helemaal niet dat gaat tegen alle menselijke regels in het bestaat helemaal niet en sommige van ons die bij ons waren gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden ze dus hebben gemerkt en ook echt bewijs gezien dat het graf leeg was maar hem hebben ze niet gezien Nee, dus de vrouwen zeggen, ja, ze hebben hem gezien, maar de mannen niet. De mannen hebben hem niet gezien. Dus ja, of het nou waar is, we hebben eigenlijk geen idee. We weten het gewoon niet. En dan vaart Yeshua eigenlijk tegen hen uit. En dan zegt hij, o onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Hoe kan dat nou? Dat hebben jullie allemaal gehoord, van jongs af aan zijn jullie erin onderwezen. Je hebt alles gehoord wat er dus gesproken was en wat er geprofiteerd was. En je hebt het allemaal achter je neergelegd. En zelfs deze hele gebeurtenis, wat er gebeurd is, heeft niet ervoor gezorgd dat het in herinnering geroepen werd. Dat je zei maar, oh wacht eens even, het is voorzegd. Het was uitgesproken, het, door de profeten al, dat dit zou gebeuren. Dus ja, ze hadden de hoop dat hij het was die Israël zou verlossen, maar op een hele andere manier als de profeten gesproken hadden. Hun hadden meer verlossing van de Romeinen bedoeld. En dat was nou niet waar je sjoer sure voor kwam. Moest de Christus, de gezalde, de Messias, niet zo lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Nou, dat moet wel zo'n geweldig onwijs zijn geweest. Dan zou je, bijna, ja, je zou willen dat je daarbij was geweest, dat je dat had kunnen opnemen. Want dat is, ja, het onderwijs, denk ik, was wat je nodig hebt om dus echt te bewijzen dat hij de Messias was. En dat begint dus al bij Mozes. Hè? Dus de Torah, de profeten, de hele schriften eigenlijk, wat hij zegt. En dat was de Tenach. Er was geen Nieuw Testament, wat heel veel gedacht wordt, dat hij dus uit het Nieuwe Testament gesproken heeft. Dat was er niet. Er was alleen de Tenach. Dus de Joodse geschriften. En hij bewijst het. En ze komen bij het dorp, bij Emmaus. En hij doet net alsof hij door wil gaan. Hij wil dus verder. Hij neemt eigenlijk afscheid van hun. En hij gaat verder. En dat vinden ze zo erg. Ze zijn zo geraakt door alles wat hij vertelt. Ze zeggen: nee joh, blijf, blijf bij ons. Want ja, het is al bijna de einde van de dag. Blijf als je weer bij ons Kom eten. En blijf bij ons slapen. En dat accepteert hij. Hij gaat met de mee binnen. Ze zegt, oké, okay, ik ga met je naar binnen. Ga mee binnen. En blijf bij hen. Ze gaan samen eten. Ze liggen aan tafel aan. En hij pakte het brood. Hij nam het en zegende het. Ik weet niet of dat een standaard iets was. Hij was natuurlijk gast. Dus ik weet niet of een gast zomaar een brood... Maar hij had natuurlijk vreselijk veel indruk gemaakt. Dus ze hadden... Maar ze hadden nog steeds niet door wie het was. Dat is zo verpand eigenlijk. Hè? Dus ze zijn al een paar uur onderweg samen met hem. En enorm onder de indruk wat hij vertelt. En wat hij dus duidelijk maakt uit de geschriften. Hij pakt het brood. En ik denk op dat moment dat ze ook zijn handen hebben gezien. Dus hij breekt het brood, hij zegent het en hij breekt het brood. En dan zien ze ineens, ze die wonden aan zijn handen denk ik. En ineens herkennen ze hem. Ineens herkennen ze hem. Bij het breken van het broodstaten herkenden ze hem. Dan moet de ongezuurde brood zijn geweest. En hun ogen werden geopend staten en ze herkenden hem. En hij verdween uit hun gezicht. Dat moet wel zo frustrerend zijn geweest hè. Dat je dus uiteindelijk hem herkent. En dan komen er, denk ik, vreselijk veel vragen naar boven en is hij weg. Het moet wel ook ja, een feest zijn geweest om dus te herkennen dat hij echt is opgewekt. Dat hij leeft en dat hun daar getuigen van zijn. Dus dat hij het verwaardigt om zich echt aan hun bekend te maken. Ja, dat is ongekend, denk ik. Daar staat je verstand bij stil. En ze zijn daar zo van onder de indruk dat ze gelijk zeggen van dit kunnen we niet voor onszelf houden. Wij moeten terug. We gaan terug naar Jeruzalem. We gaan het aan iedereen vertellen want het is zo belangrijk het was al avond hè? want ze hadden al gezegd dat het was bijna, dus ze gaan echt in het donker gaan ze dus terug naar Jeruzalem op zoek naar de discipelen en ze zeiden tegen elkaar was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende dus hij heeft echt zeg maar, heel duidelijk gemaakt van wat er gesproken was door de profeten en wat dat voor betekenis had en dan met name de betekenis dus in de tegenwoordige tijd en dat moet een geweldig onderwijs zijn geweest. Ze staan op en gaan terug naar Jeruzalem en vonden de elf discipelen en hen die bij hen waren bij één. En volgens mij waren het er geen elf, maar waren het er tien. denk ik, volgens mij is dit een fout, want Thomas was er niet, maar Judas was er ook niet. Dus er kunnen geen elf discipelen zijn geweest, maar dat is mijn mening. Die zeiden, de Heer is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. Dus hun komen terug, vol van wat ze dus meegemaakt hebben. En ze krijgen als eerste te horen, voordat ze zelf wat kunnen zeggen. Simon heeft de Heer ontmoet. Dus hij is werkelijk opgewekt. Hij is echt, de vrouwen hadden toch gelijk. Toch gelijk, onvoorstelbaar. Hun krijgen ook de tijd om het te vertellen. En ze vertellen dus aan de discipelen en aan iedereen die aanwezig is. Wat er onderweg gebeurd is. En hoe hij door hen herkend werd bij het breken van het brood. En toen was hij weg. Dus ze zijn bij elkaar. En ze zijn echt... Ja, hun verhaal aan het delen. Dat ze nu zeker weten dat hij is opgewekt. Hij leeft. Hij leeft. Hij leeft. En is door een aantal gezien. En tot een grote schrik terwijl zij over hem praten, staat hij zelf in hun midden, staat Jezus zelf in hun midden. En zei tegen hen Shalom, vrede zij u. Dus ze zijn bij elkaar. Ze zijn ervan overtuigd dat Simon heeft hem gezien. De vrouwen hadden het al gezegd dat ze hem hadden gezien. Er komen er nog twee. Hebben hem gezien. Dus een aantal van de aanwezigen hebben hem gezien. Hij komt zelf. En ze schrikken zich wezenloos. En snappen niet wat er gebeurt. Sterker nog, ze geloven dat het een geest is. Kun je het je niet voorstellen. Je denkt, hoe kan dat nou toch? Je bent er vol van. Je bent er over aan het praten met elkaar. Dat hij is opgewekt. En dan Komt hij? En dan geloof je nog niet. Dan zeg je, het is een geest. Ze werden bevreesd en dachten dat het een geest was. En dan denk je, hoe kan dat nou toch? joh? Hoe kan dat nou toch? Je bent er vol van. En dan staat hij in het midden van jullie en dan nog... Nee, het land niet. Het land niet. En dan zegt hij, waarom bent u in verwarring? En waarom kunnen zulke rare overwegingen in jullie hart? Hoe kan dat nou toch? Waarom doen jullie dit? Ze willen niet geloven. Ze willen niet geloven. En dan zegt hij, maar kijk nou eens naar mijn handen en mijn voeten. Ik ben het zelf. Raak mij aan. En voel. Nee, hier staat een iets ander woord. Touch and feel. Hey, raak me aan. Nee, dus overtuig jezelf dat ik het ben. Want een geest heeft geen vlees en benen, zegt hij. Zoals je ziet dat ik het ben. Zelfs dat is niet voldoende. Ze kunnen het niet geloven. Dus hij laat hun de handen en de voeten zien. Het is niet voldoende. Het is niet genoeg. Nee. Nee. Er staat van blijdschap kon ze niet geloven. En ze verwonden zich. En dan zegt hij, oké, okay, dan zal ik je bewijzen. Heb je iets te eten? Heb je iets te eten? Want een geest, die kan niet eten. Dat kan beslist niet. En dan geven ze hem dus een stuk van de gebakken vis en van hun honingraad. En dan eet hij dat voor hun gezicht om te bewijzen... Dat hij echt is wie hij zegt dat hij is. Dat hij echt is opgewekt en dat hij echt leeft. En hij nam het aan en at het voor hun ogen op. Ja, ik ga dan ook zitten nadenken. Het zit me dan heel dwars. Hè? Dit, hè? Dan denk ik, hij heeft een veranderd lichaam. Hij is opgewekt. Dan gaat hij eten. Hoe, hoe zit dat dan? Moet hij dan ook weer naar het toilet en zo? <lacht> dat zit van, hoe, hoe werkt dat nou? Hè? Hoe zit dat nou? Nou, dat kan ik niks te doen. Dat gebeurt gewoon vanzelf bij mij. Dat is iets wat ik dan vroeger ook al had. Zulke dingen, zulke vragen had ik gewoon. Van, ja, moest hij dan ook weer naar de wc dan? Dat mocht je niet stellen, zulke vragen. Dat was heiligschennis. En hij zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Dus hij pakt eigenlijk de hele nacht en zegt, joh, het gaat allemaal over mij. Dat heb ik toch verteld aan jullie. Waarom weten jullie dat niet? Waarom hebben jullie dat niet begrepen? Waarom snappen jullie dat nu niet? Ik denk, als wij in de positie van de discipelen waren, dat wij exact dezelfde reactie hebben gehad als de discipelen. Wij zijn geen haar beter. Er wordt heel vaak gezegd door christenen, van ja, het is onvoorstelbaar dat, die jood, dat ze dat niet snapten. Ik zeg, maar dat hadden wij ook niet gedaan. Jawel, jawel, jawel. Natuurlijk, ja, natuurlijk, joh. Ik denk van niet, ik denk we hadden exact dezelfde gereageerd, we hadden het ook niet begrepen. We hadden het ook ja, net zo gedaan als hun, misschien nog wel slechter. En toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En dat is gewoon ontzettend hard nodig voor iedereen. Waar je ook vandaan komt, van als je verstand niet geopend wordt, dan begrijp je de schriften niet. En dan lees je gewoon op een menselijke manier de schriften. En dan begrijp je niet wat God ons wil vertellen. Maar dat gebeurt er en hij zei tegen hen, zo staat er geschreven en zo moest de Messias leiden. De Christus staat hier, maar er hoort eigenlijk Messias te staan. En uit de doden opstaan op de derde dag. Dus na drie dagen en drie nachten, of drie nachten en drie dagen, moet je eigenlijk zeggen, is hij opgestaan, opgewekt. Zoals voorzegt en geschreven. En in zijn naam moet onder de volken, alle volken, bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. Nou, dit is verschrikkelijk belangrijk, hè? Het is eigenlijk het, is het gebod wat er gegeven wordt. Van in zijn naam moet dus aan alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. En dat start bij Jeruzalem en het is over heel de wereld verspreid geraakt tot aan de einde der aarde. En u bent van deze dingen getuige. Geweldig, hè? Dat ze van zoiets aanwezig zijn. En natuurlijk, ze hebben drie jaar met hem meegelopen. Maar dit is eigenlijk de ja, het sluitstuk van heel die periode dat ze samen zijn geweest. Onvoorstelbaar dat ze dit mochten meemaken. En dat ze daar getuige van zijn geweest. En ja, ook een beetje, toch ook een beetje spijt denk ik. Dat ze die vrouwen op zo'n manier hebben weggezet. aan het begin van de, van de dag. He, dat ze het niet geloofd hebben. En dat, het, ja, dat ze toch eigenlijk een hele dag eigenlijk in onzekerheid hebben verkeerd. En nu pas overtuigd worden dat het echt zo was. En dan zie je dat bij die vrouwen het dus wat makkelijker was. Die waren makkelijker te overtuigen door Yeshua als die mannen. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u, maar blijft u in de stad Jeruzalem totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. En die opdracht moesten ze uitvoeren. Ze moesten in Jeruzalem blijven totdat echt de geest van Yahweh op hen zou komen. Zoals beloofd hier door Yeshua. En dat doen ze dan ook. Ze blijven in Jeruzalem wachten totdat, dus met Shavuot, de geest wordt uitgestort. Shag Matzot